W Nightwalk, the on-air dance show. DJ Dance Force FM.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 Nightwalk top teen. Nightwalk top 10. Show top En DJ's in de mix. DJ's in de mix. DJ's in de mix. DJ's in de ZFM je ZFM. ZFM. ZFM. Zfm.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 Dan moet je gewoon verplichten naar buiten. meestal me mensen blijven lekker binnen. Bij de, de verwarring, of natuurlijk bij de open haard. Maar ja, als je verplicht naar buiten moet, dan euh, moet je stevig aanklijden. Maar met die wind is het echt gewoon, ja, hebben drama. het woord. gelukkig zit je te luisteren naar de radio. Waarschijnlijk zit je gewoon lekker binnen. Onze opening horen we Ilius en uh, Barrientos met So Serious. En dit is muziek van Saison met Please Don't Go.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 Let it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 Ben, baby, been baby I'm a fan and I'm all in fire <laughs>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 link. Muziek van Ronnie Flex samen met... Uh, met, uh, uh, met uh, Hoe heet ze? Uh, Famke Louise. Natuurlijk een uh, YouTubeste. Populair en bekend geworden door YouTube. En nu uh, heeft ze samen een hitje met Ronnie Flex. Dat was fan. En daarvoor hadden Louis Fonsi en Demi Lovato. Met uh, Emage La Culpa. Zie je hem zo voor de zaterdagavond? Ik heb een beetje shownieuws voor je. Rico overhoeven, Werd door zijn vader aangespoord kickboxen te worden. Maar hoop toch stiekem dat zijn dochters een andere carrière gaan kiezen. Zonder van je mooie gezichtje. Je zou de topsoorder zeggen als een van zijn twee dochters van zes en drie... dat ze zijn hun vader achterna zou willen gaan. Maar ja, hè? ik bedoel, uh, ik weet het niet, maar het is best een leuk sport. Alleen uh, af en toe als je hele bek letterlijk en vergunning verbouwd hebt. En groot nieuws van de week, hè, Humberto Tang. De man van de RTL Leed Night Show, die, die stopt ermee, hè? hij moet plaatsmaken.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 Met een nieuw plaat, hear me up, maar hier zie je Ryan met You can't hide. En Sonny Fodera. Met The Turn Me Up. En dan voor Ryan Blade. Met You Can Hide. Zie je hem voor De Nightwalkers, is de tijd voor de party. Op deze Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Op deze zaterdagavond. De eerste zaterdagavond in maart. En 3 maart vandaag 2018. Nou, zoals altijd. Beginnen we eerst met de Escape in Amsterdam. Vanavond het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur. duurt tot 5 uur in de ochtend. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo.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 En Quinten van Honk. En ja, wat denk je? Die komt gewoon uit Nederland. En uh, nog meer DJ's. Moet je allemaal meemaken vanavond in Club Air in Amsterdam. Het feestje Frenchie. Als we dan toch bezig zijn in Amsterdam. Nog een wekelijks feestje. Encore. Glow-up. Vanavond in de Melkweg. Begint rond de klok van 8 uur tot 5 uur in de ochtend. Met onder andere Beat Calculator. DJ Prime. Dwayne Franklin.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 Voor meer informatie, check even je uh, DLDK2018.com of gewoon de Ziegodoom.nl. Met onder andere Axel Engrosso. And Nervo, Nicky Romero, Timmy Trumpet. Wild Styles, Lucas Steve, Mike Williams, Sam Fox. Dat vanavond dus allemaal in de Ziegodoom. Don't let Daddy know 2018. Met allemaal in de Ziegodoom vanavond. En wat dichter bij huis vanavond uh, extra vies en Guilty Pleasure.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 Het was zover ook een korte party-update. Door met muziek, Gary Chandler. But I got that feeling, the Just Butler remix. Je hoort hem nu hier op CFM's antwoord in The Nightwalk. Nightwalk. van 9 tot 12 9 tot 12 party update Nightwalk top 10 Nightwalk top 10. Showfax En DJ's in de mix. DJ's in de mix. Op CFM Zandvoort. Z.F.M. Z.F.M. ZFM. zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Door de muziek van Rapsun Futuring, Nathan Thomas met Heat the Scott Diaz remix. En daarvoor Matrix US met Get Out the Detroit Swindler remix. En zo werd het even tijd voor het team boven beste plaats van het dansen. Deze week op team, Mario met Love Stream. Op 9 deze week, Dreamer G. Met I Got The Feeling, Just Butter The Remix. Heb je zojuist gehoord, die plaat. Op acht deze week Frankie Bizarro met Call Upon Me. Op zeven Dakar en Sonny Vordero. Met Turn Me Up, hebben we ook straks voor je gedraaid. Op 6 deze week Camel Vatten en Aldebrooks met Cola, het origineel. En op vijf Ryan Blade met You Can Hide, dat heb je ook al gehoord. Op vier deze week Supernova met The Joy. Op drie Filter Freaks met Master Blaster... Deze week, Ilius en Marientos met So Serious. Die plaat hoorde je als opening vanavond hier in de Nijkkwank. En deze week nog steeds op één. Pak een beet al wekenlang op één. Pasha met de Groove Cat. En uh, Pasha heeft alweer een nieuw plaat uitgebracht. Dat is de uh, Magnet. En uh, ja, misschien dat hij binnenkort op één staat. Uh, want uh, hè? De Groovy Cats, die hebben we nou weer vaak genoeg gehoord. Andere muziek op de radio, ATSC nu. We zijn met David Pijn met Hip Cats. Ik heb een paar dingen Ik Te adoro dos caros para ti, con ella quiero decir. Dennis. En daarvoor ATFC en David Pang met HipCat. Zat ons zover ook het eerste uur van de Nightwalk niet gezeurd. Zometeen. het nieuws en weer van Ed Hilversum. We zijn we nog twee uur lang bij met zometeen, meteen meteen op tien uur... DJ Maus op. met zijn Global House vibes. En straks over elf uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste wel clubs uit Italië met DJ Capascali. Voor nu nog even muziek. Young Kings en L.A. Ross met Funk House. De Guys remix. En ik zeg tot zometeen, na de break...